met de gekroonde karrenton. Een hoorspel in twintig delen naar zijn gelijknamige boek geschreven door de Kuipers en geregisseerd door Jan C. Hubert. Vijftiende deel, Feest in Stockholm. Het is een sprookje. Is Amsterdam ook mooi? Prachtig. Het heeft ook torens. Grote, mooie huizen. En grachten. Maar het is anders. Heel anders dan, dan Stockholm als je het in de verte ziet. Ik denk dat het ook een sprookjesstad is. Ach, als je er zelf woont, dan zie je dat niet zo goed. Je vindt het gewoon. Je bent eraan gewend. Maar in Stockholm ben ik nog nooit geweest. Ja, en dan is het voor mij nu een sprookje, vreemd en mooi. Of het niet echt is, of een droom. Je bent helemaal wakker, broertje. Ja, maar een sprookje is het wel. Daarin komt ook een prinses of een koningin voor Hè? En een dappere ridder, zoals jij. Maar niks hoor, een gewone Amsterdamse zo. Ritters dragen een harnas bij de wantel die waait in de wind. Hel met pluimen. Je hebt toch een pluim op je hoed? Ha, gekke van zomteveer. Die hebben we in het bos gevonden. Weet je het nog? Of ik het weet. Ik zou wel altijd met jou door de bossen willen zwerven. Vind je het dan niet fijn om niet in te zijn? Ik weet het niet. Misschien ga ik het fijn vinden later. Past wel. In De vote. Allemaal ruiters in rode uniformen. Dat zijn soldaten die ons tegemoet rijden. Ja, dat, dat heb je gezegd. Maar ik wist niet dat ze je met een heet leger zouden inhalen. Zie er zo mooi uit. Met al dat rood en dat goud en die glanzende helmen. Mag ik nou gewoon naast je blijven rijden? Mag. Je moet. Ze willen zien wie mij veilig naar Stockholm heeft gebracht. Ze groot. Dit lijkt wel een aparte stad met al die torens en kantenen. Je kunt er wel in verdwalen. Makkelijk. Ah. Ze schieten. Ja, Sorry. Daar, daar op het bordus. Wie zijn dat? Die mannen in die prachtige kleren. Oh, de hoogvaardigheidsbleders. Kijk, het. Kijk het. Hier staat in het midden. Met die grote man met die donkerrode hand. Amsterdam, oh, je ziet er flink uit. Ja, dapper. Heel dapper. Ja, stevige knater. Dat lijkt wel een prins. Ze zeggen dat hij een prins is. Ja, nee, nee, hij is geen prins. Dat is het niet weten. Ja, Amsterdam, zoon van een koopman. Kijk, kijk de koningin. Zijn ja, ja. Ze lijkt op de vader. Ja. Ze ziet er goed uit. Ja. Ik heb gehoord ja. dat ze mijn broer noemt. Oh, stil nou, stil nou. De kanselier gaat spreken. Ja, ja. Majesteit, namens het volk van Zweden begroet ik u hier met vreugde. U en uw redder en trouwe begeleider, Bartholomeus Pluinhakker. Machten die de veiligheid van Zweden en uw troon bedreigen, hebben geprobeerd u weg te voeren uit uw land. Het is hun mislukt. U wist te ontkomen aan degenen die U belaagden en bleef een hele nacht onbeschermd in de duisternis van de wouden. Maar de moedige Hollander die nu aan Uw zijde staat, hij wist U veilig naar Stockholm te voeren. En daarom, burgers van Stockholm, Uw koningin is weer in Uw midden, ik stel u voor een drie hoera aan te heffen voor haar en haar redder. Hoera! hoera! En nu met de jongen. Ik heet u nogmaals. Van harte welkom, Bart Pluimakker. Wij zijn je allemaal dankbaar voor wat je hebt gedaan. Ach, de meeste andere jongens zouden hetzelfde hebben gedaan, excellentie. Je laat een verdwaald meisje toch niet alleen achter in het bos... Stel je voor. Hij is veel te bescheiden, excellentie. Hij is een held. En hij is ook heel slim. <laughs> Wel, jongeman. Je hoort het. Hare majesteit is bijzonder tevreden over je. En het wil heel wat zeggen als de koningin tevreden over je is. Maar nu, ik geloof dat wij ons moeten voorbereiden op het feest van vanavond. Hier zijn uw kamers, senior Pluimakker. Meneer, uw vriend, Signor Terborg is reeds aanwezig. Oh. Ik had reeds de eer hem hierheen te geleiden. Alles wat u nodig heeft, zult u vinden. En als u mijn hulp mocht wensen, behoeft u slechts te bevelen. Ik, ik dank u. Ik zal het wel vinden. Tot uw dienst, sieneur. een balzaal. Ja. Maarten. Maarten, fijn dat je er bent. Ik begon me al alleen te voelen hier. Kerel, het is om te verdwalen, zo groot. Maarten. Wat zie jij er prachtig uit. Hoe kom je aan die kleren? Een fluwelen wambuis? Zijde kousen? Een hoed met pluimen? Zeg, je hebt toch geen gekheid uitgehaald? Gekheid? Hoe kom je erbij? Ik zou het niet durven. Nee, dit lag allemaal netjes voor me klaar. Mijn uh, schildknaap heeft het mezelf aangewezen. Je, je schildknaap? <laughs> nou ja, zo'n lakij bedoel ik. En daar ligt ook van alles voor jou klaar. Het is de bedoeling dat we ons mooi maken voor het feest van vanavond. Daar kunnen we natuurlijk niet in onze reisplunje heen. Ach oh, gek, je ziet eruit als een edelman. <laughs> niet waar? Nou, ik ga vaker met jou op avontuur, zeg. Je bent me er een. Dat spoelt in Zweden naar land, loopt de eerste de beste dag de koningin tegen het lijf... ...en wordt dan de hoofdstad binnengehaald als de redder van het vaderland. Met saluutschoten en een toespraak van de Rijkskanselier. Ja, ik, ik kon er toch ook niks aan doen? Het ging allemaal vanzelf. Ah oh, Bart, ik vind het een geweldig avontuur. Zoiets maken we weinig mensen mee. Ja, ik ben er eerlijk gezegd nog lang niet aan gewend. Jij? Nee, hoe zou dat kunnen? We zijn opeens van een paar gewone Amsterdamse jongens echte hovelingen geworden. jij natuurlijk helemaal. Waarom ik? Nou, dat is nogal duidelijk, zou ik zeggen. Jij bent het middelpunt. Jij hebt de koningin gered. Nou, dat had jij ook kunnen doen. Ja, maar dat is nou eenmaal niet gebeurd. Jij hebt het gedaan. Nou, ik zou me wel erg moeten vergissen als dat geen grote gevolgen heeft. Hoezo? Wel, als je, als je zo goed bevriend bent met een koningin, dan kan er van alles gebeuren. Misschien krijg je wel een of andere hoge positie aan het hof. Ja, ja. Ze hebben hier jongens van 17 jaar nodig om hoge posities te bekleden. En als ik nou werkelijk iets geweldigs had gedaan... als je het goed nagaat, heb ik alleen maar plezier gehad. Ik heb een prachtige tocht gemaakt. Ja, dat kleine meisje Christina ook nog een paar leuke dagen bezorgd. Maar het had ook anders kunnen gaan, beste jongen. Als jullie die bende niet ontlopen waren, had ik dan lelijk voor je uitgezien. Ach, nee. Je, je hebt die nacht in het bos zelfs op hen geschoten. Nou, en ik denk niet dat ze je daarvoor erg vriendelijk hadden aangekeken. Nou ja, als, maar we hebben ze helemaal niet meer gezien. En ik heb dus niks bijzonders gedaan. Maar als jij er niet was geweest, liep Christina nu misschien nog door de bossen te dwalen. Uh, of ze was weer in de handen van die bende gevallen. Nee, jongetje, je bent te bescheiden. Nou, en nou zou ik maar gaan opknappen en dat mooie pak aantrekken. Alles komen we nog te laat op het feest. Over een uurtje begint het. Ik heb er best zin in. Waar is meester Cornelijn eigenlijk? Oh, die zit geloof ik in een andere vleugel van het paleis. Man, het is hier net een doolhof. Ik denk dat je wel een jaar nodig hebt om de, om de weg te leren in al die gangen en zalen. Maar we zien de meester vanavond wel. Zit nou op, joh. Of, of wil je met dat jagershoedje en die naar de bal? Zeg Maarten, ze moesten ons zo eens kunnen zien, hè? Ja. Onze ouders bedoel je? Ja. Nou. <laughs> en dan de schouw niet te vergeten. Ze zou hun ogen niet geloven. Weet je, ik, ik had nog een brief naar huis willen schrijven om ze gerust te stellen. Oh, daar hoef je geen haast mee te maken. Er is voor ons al een brief onderweg met een koopvader die net naar Amsterdam is vertrokken. Daarin hebben we alles geschreven. Gelukkig. Met het eerstvolgende schip zal ik dan een brief meegeven over het vervolg van het avontuur. Dat is goed, joh. Misschien wel op. Het feest kan niet wachten. Majesteit, de koningin. Oh, wat ziet ze er prachtig uit. Ze zal een goede koningin zijn. Uh, Bartholomeus' pluimakker zit vlak bij de troonzaam. Zijne de excellentie, de Rijkskanselier baron Oxenstierna, heeft het woord. Wow. <tie> Majesteit, dames en heren. Er heerst grote vreugde in Zweden en er is grote vreugde aan het hof. Onze vorstin is gered uit de handen van onverlaten die haar op verraderlijke wijze hadden overvallen. Wij vieren hier vanavond dit heugelijk feit. Maar voor het feest een aanvang neemt... voor de muziek opklinkt van de snaren... heb ik u een belangrijke mededeling te doen. Het heeft haar majesteit behaagd... haar redder Bartholomeus Pluimakker... in de adelstand te verheffen... Wat? en te verlenen de titel van baron en hem in erfelijk eigendom te geven, het kasteel en het landgoed Juhiel. Ik verzoek seigneur Bartholomé's pluimakker, thans, te verschijnen voor haar meisje. Tolomeus pluimakker, ik sla u tot ridden. Ik verleen u de titel van Baron en ik schenk u het kasteel en het landgoed Jeujel. Zo, broertje, sta nu maar gauw op. Nee, wacht even. Je bent heel lief voor me geweest. Je moet hier nog lang blijven. En als je weggaat, gauw terugkomen. Oh, ze kust hem. Ze ja. kust hem. Oh, wat aardig. Ah, wat is ze lief. Hm. Ze noemde hem weer broertje. Aardig, ja. aardig. Maar het is tegen de etiketten. Christina, uh, majesteit, uh, Zie ik ik, ik. ik weet niet. Dit, dit heb ik toch helemaal niet verdiend. Dat heb je wel. Broertje. Je bent echt een echte ridder voor me geweest. Kom, sta nu op. Je vrienden staan al klaar om je geluk te wensen. En we willen allemaal vrolijk zijn. We willen muziek horen. Muziek! Ja, Kero, gefeliciteerd. Heb ik je, je niet gezegd dat er iets bijzonders zou gebeuren? Ja, wist je het dan? Nee, ik, ik wist het niet, maar, maar ik had het wel gedacht. Ik heb nooit geweten dat ik nog eens Bart tegen een baron zou zeggen. Ik wens u ook geluk baard. Veel geluk. Zo zo zo. Baron van Schuerm. Ja ja Schuerm. Een prachtige landstreek, een leven uit kasteel. Ja ja Schuerm. Hmm. Wat is de meester? U kijkt opeens zo bedenkelijk. Eh, bedenkelijk? Och, nee, nee, nee, nee, nee, daar is geen sprake van, maar... Ja, verder, meester. U maakt me nieuwsgierig. Ah, ja. de meester wil je natuurlijk zeggen dat er spoken zijn in je kasteel. Nee, nee, nee, nee. jij steekt onver de draak mee. Maar u kunt het niet ontkennen, meester Cornelijn. U keek bedenkelijk. Eh, dat spaart me, dat spaart me. Het was niet te bedoelen. Jawel. U wilde wat zeggen. Eh, oh, dat kan tot morgen wachten. Dan... Eh... Dan zal ik u wel goede raad geven. Als ge die tenminste nu geedelman zijt geworden... nog van de oude meester Conalaam wilt hebben, hè? Oh, maar natuurlijk, meester, natuurlijk. Ja, ah, dat is schoon. En nu? Nu gaan we feest maken, jongen. Geen zorgen voor de dag morgen. Het huis met de gekroonde karanton is een vervolghoorspel van Jelte Kuipers naar zijn gelijknamige boek. Dit was het vijftiende deel met Dick van Zand als Bart Pluimakker, Els Buitendijk als koningin Christina, Han Keunig als rijkskanselier Oxenstierna, Alex Jr. als Maarten Terburg, Rien van Noppen als meester Cornelijn, Dick Schaffer als de ceremoniemeester en Sylvain Poons als een lakij. De stemmen uit de Stockholmse burgerij waren van Nora Boerman, Barbara Hofman, Jo Fischer senior, Sylvain Poons en Dick Scheffer. De regie had Jan C. Hubert.